Met wel, met het aan oes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 De avondspits is voorbij. Er staan nog wel files door ongelukken op de A10 Zuid richting Amersfoort. Bij knoopend Watergraafsmeer 2 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A10 West richting Zaanstad. Bij Amsterdam Slotervaart 3 door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En de A27 naar Almere. Bij Utrecht Veemarkt 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Zin in Zandvoort. Komt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. In ZFM. Met nu. ZFM in de avond. You Come on,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 War, well, you're already in one Cause there's people like you that need to get slew No one wants your opinion Fight you anymore. See you, I'm fighting for the sea, throws rocks together, but time leaves us polished. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Er is te veel te zeggen En te liegen nog veel meer Heel veel bagger bloot te leggen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 Just hey. But no dice Nothing that I did was good enough If I wasn't reaching for the stars now The story Thing. One, two, in the place to be your style. Get a agree. Ik we stil zit, klaar voor de arts hier, de delinie, de kiks Net als op jou aan de heroïne die zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door, achteraf te om door mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slaapeloze nachten, in de zon bij langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Enkel als ik slapen ben ik even weg van al mijn dromen, maar ik ga slapeloos de nacht. Zo'n decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort. Of een ik kan borden, een ik kan borden. De zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort. Of een ik kan borden. Lig wakker in mijn bed, yeah. M'n hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door. M'n ogen reeds gesloten als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen In mijn slapeloze nachten